Discover <laughs> how friends turn Nou, luisteraars, ja, dat was het echt. Want eh, ik heb nog maar een minuutje. Nou, in een minuut kan je geen plaat meer draaien. Althans, je kan wel een stukje dat laten horen. Maar ja, dat is zonde, want dan, eh, ja, dan eh, moet je het halverwege moet je het gewoon eh, afbreken. Ik vond het fantastisch dat u naar mij heeft geluisterd vanavond. Tonight hoop ik dat u een heerlijke nachtrust heeft, dat u weer lekker slaapt. Ik vind het zo jammer dat het afgelopen is, maar eh, er komen nog meer donderdagen. Ik ben de volgende week weer tussen 10 en 12 bij ZFM's Antwoord... met het programma Tussen App en Vloed Live. Welterust allemaal, geniet van je nachtrust en vast een fijn weekend hè. Dag.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 Dat zei hij na overleg met president Janukovic. Details over het vier uur durende overleg tussen regering en oppositie zijn niet naar buiten gebracht. De oppositie vroeg de duizenden demonstranten in de hoofdstad Kiev om geduld. In Oekraïne wordt sinds november gedemonstreerd tegen de pro-Russische koers van de regering.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 Feel the beauty inside In my place. Weet étions formidable Het tu étais formidable, j'étais formidable, is étions formidables Oh bébé, oups mademoiselle, je veux pas vous draguer zo je suis célibataire depuis hier putain Je peux pas faire d'enfant et bon c'est pas belangrijk. reviens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 we zijn. We zitten in een ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être niet Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi zijn. We zitten in een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 My feet. Stand you. Stand, stand, umbrella.